Lezen we een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord wat u opgetekend kunt vinden in het tweede boek van Samuel, daarvan het 23ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 17. Maar lezen we vooraf de heilige wetters, heren, die je opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden...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 Lezen we nu 2 Samuel 23 tot vers 17. Voort zijn dit de laatste woorden van David. David, een zoon van Isaïe, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van de God Jacob's en lieflijk in Psalmen in Israël zegt, de geest des heren heeft door mij gesproken en zijn reden is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotsteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vrezen gods. Hij zal zijn gelijk het licht des morgens wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de langs na de regende grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is, voorzeker is daar in al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen, die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar de niegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout spies en ze zullen hangselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaats. Dit zijn de namen der helden die David gehad heeft, Jozef Batschebet, de zoon van Takemoni, de voornaamste der hoofdlieden, deze was Adino, de Esnit, die zich stelde tegen achthonderd, die van hem verslagen werden op eenmaal. En na hem was Eleazar, de zoon van Dodo, zoon van Ahohi. Deze was onder de drie helden met David toen zij de Filistijnen beschimpten, die al daar ten strijde verzameld waren en de mannen Israëls waren opgetogen. Deze stond op en sloeg onder de Filistijnen totdat zijn hangt moeder werd. Ja, zijn hangt aan het zwaard kleefde en de Heere rocht een groot ten tenzelfde dagen en het volk keerde weder hem na alleenlijk om te plunderen. Na hem was Sama de zoon van Acheef, de Hararit, toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp. En al daar een stuk akker was vol linzen en het volk voor het aangezicht der Filistijnen vluchtte, Zo stelde hij zich in het midden van dat stuk en verloste dat. En sloeg de Filistijnen en de Heere brocht een groot heil. Ook gingen af drie van de dertig hoofden en kwamen in de oogst tot David in de spelonk van Adulam. En de Filistijnen, hoop had zich gelegerd in het dal Rephaim En David was toen in een vesting... en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zeide: wie zal mij water te drinken geven... uit Bethlehems bormput die in de poort is? Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen... En putten water uit Bethlehem's lichaamsborrenput die in de poort is. En droegen het en kwamen tot David. Doch hij wilde dat niet drinken. Maar goot het uit voor de heren. En zeide, het zij verre van mij, o heren, dat ik dit zou doen. Zou ik drinken het bloed der mannen die heen gegaan zijn. Met gevaar huns levens. En hij wilde het niet drinken. Dit deden die drie helden tot zover. Laten we trachten om het aangezicht des Heeren te zoeken. <kwijnt> Volmaakt, zalig, trouw en heilige God. Een God die met te spreken hebt, dan is te gebieden en dan staat er. Een God van leven en een God die ook gebiedt over de dood. O, dat we die grote, heilige, hemelse majesteit mochten aanbidden, eren en verheerlijken. Dat we diep en laag leerden bukken en buigen voor die grote God van hemel en van aarde, die onze schepper en verzorger en onderhouder zijt. En geeft dat we aan de morgen van uw dag nog samen mogen komen, onder het geklank van uw woord een eeuwig blijvend getuigenis. In de natuur kunnen we uw heerlijkheid en schoonheid aanschouwen. evenals David zei, als een zinnebeeld van het geestelijke leven. Wanneer morgens de zon opgaat zonder wolken. En de schittering aanschouwd wordt van het licht wat gij uitstraalt. O, oh, dat zo die glans van de heerlijke genade gods in Jezus Christus ook eens mogen schitteren. En blinken en uitstralen in deze dag. Dat het ook eens een onbewolkte hemel mogen worden in onze ziel, in het kerkelijke leven, in onze allerhart. Anders zijn we donker en bewolkt. De Zonde zijn de wolken die verbergen uw heilig aangezicht. Een verberging en een scheiding tussen u en tussen ons. En van onze zijde kan die duisternis alleen maar verzwaard en verergerd worden. Maar gij zijt het eeuwige licht, o dat dat lichte duisternis kwam verdrijven. En dat schitterende glansrijke licht in onze ziel mogen stralen om ons te verlichten. In de zalige kennis van uw aanbiddelijk God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. We mogen uw dag nog beleven, dit is de dag schoon uitgelezen die de Heer zelf gemaakt heeft heeft de psalmist van de oude dag gezongen, of dat het ook voor ons een verlustiging mogen worden, niet in de vorm, maar in het wezen, in u zelf, in de insteller door de heilige geest, dat de geest Gods en de geest des levens krachtig, zaligmakend, onweerstaanbaar werkzaam mogen zijn in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat we overtuigd werden van onze verloren staat en toestand. Dat we overtuigd werden van onze schuld tegenover u, de levende God. En dat we in ons godsgemis geplaatst werden... ...in de droefheid naar u, de levende God. Die in onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid... ...in de vernedering der ziel, in de ware verootmoediging. Opdat wij uit onszelf zouden uitgeleid worden en te mogen komen als smekelingen aan de troon der genade, tot uw aanbiddelijke Heer Jezus, die de grote zaligmaker van zondaren wilt zijn, dat hebt u betoond in uw wandeling op aarde. U hebt het betoond vanaf die tijd, dat u ten hemel gevaren zijt, tot op deze tijd toe. En gij zult het betonen, zolang de wereld er is, dat gij een zaligmaker zijt van zondaren, die goddeloos en rechtvaardig, die gevonden zijt van degenen die naar u niet zochten, nog vragen. Dat is het onuitsprekelijk grote wonder van vrije genade, dat gij zelf naar de zondaar zoekt, opzoekt en te sterk wordt, die... ...en in zijn geestelijke doodstaat ligt vijandig tegen u... ...o, dat grote wonder van genade! ...mocht het nog eens gebeuren in ons leven... ...mocht het nog eens vernieuwd worden... ...dat gij verhoogd en groot gemaakt bent... ...en dat gij uzelf daartoe kwam verklaren en openbaren... ...aanbiddelijk en verheerlijk de zonen gods... ...laat uw eerlijkheid nog eens geopenbaard worden... U zelf nog eens bekend maken als de enige gift als vaders, vol van genade en waarheid, opdat wij nu mogen aanschouwen, als vaders deugden, opgeluisterd, schitterend en blinkend, volmaakt, schoon, hoog, heerlijk, heilig en zalig, we zouden erop verliefd worden. Zulke zonen gods en zulke zaligmaker, zou de lust van onze ogen en de begeerte van onze ziel en het vermaak van onze hart worden, zou u dat willen schenken? Zou u die genade willen werken door middel van uw woord? dat we een vaste grondslag kregen buiten onszelf... ...niet in de beweeglijke gestaltelijke leven... ...maar buiten onszelf in het volmaakte offer van de Zoon van God... ...in dat dierbare verbond van vrije genade... ...waar nu al zo dikwijls zijn in onderwezen... ...we hebben het teken des verbonds reeds gekregen... ...als kleinkind aan onze voorhoofden... ...wat zou het ons nog te zeggen hebben... ...en wat doen we ermee... Dat het ons gegeven mogen worden om in het verborgen ons gedoopte voorhoofd aan u te vertellen. Heer, ik heb het teken des verbonds aan mijn voorhoofd van u gekregen, waarin gij verzegeld en uitroept. Dat het bloed van de zonen gods reinigt en zuivert van alle schulden en zonden. Hier lig ik nu als een dode. Maar oh, dat gij me te sterk wilde worden. En dat de kracht en de waarde van dat bloed wil toepassen in mijn arme verloren ziel. Dat er zulke werkzaamheden nog gevonden mogen worden. Wie weet wat gij nog zou doen. Gelijk de profeet getuigd heeft. Wie weet, God mocht zich nog wenden. En genadig zijn, zo dragen we dan elkander aan U, op, of het U behaagd mocht ons in gunst en ten goede te gedenken, en de waarheid te willen zegenen. Maar in zonderheid, in deze omstandigheden van rouw, dat we geliefde vaderen open naar het graf gedragen hebben. Och, dat mocht u behagen, dat we op ons eigen einde zouden letten. En dat er een lering uit zouden mogen krijgen. En dat het we ter harte zouden nemen. En dat het nog eens in de familie zijn indruk mogen nalaten. Om u te zoeken, terwijl u nog te vinden zijn. Om u aan te roepen, terwijl gij nabij zijn. Gedank ons dan al zo ten goede. En ook degenen die niet met ons kunnen opgaan, die aan huis gebonden zijn... ...het zij door ouderdom, door ziekte, van de omstandigheden wil sterken en ondersteunen. En de waarheid die ze nog mogen beluisteren of lezen, wil u het ook genadig zegen. Gedenkende, weduwen, het zij jonge of oude, het zij met of zonder kinderen... Gedenkende wezen en wedunaren in hun rouw, smart en verdriet en gemis. Gedenkende in inrichtingen verpleegd worden of verlatenen, die ook in deze tijd zo velen zijn. En waar de gezinnen verwoest zijn geworden of de andere omstandigheden in diepe ellende. o, oh, wat is er toch veel narigheid en ellende in de gezinnen. In de families. Oh, dat het ons gegeven mogen worden om tot u te wenden. En dat we eronder vernederd zouden worden. Dan zou er nog honing aan de roede zijn, hoe smartelijk het ook valt. Als we het met u eens zouden mogen worden, als we het gingen herkennen. Het is alles om der zonden wil. Alles wat ons overkomt in dit leven, het is het rechtvaardig oordeel Gods. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen dat die uitstraling van de hoogwaardige majesteit van een aanbiddelijke God ons mogen vernederen voor uw aangezicht. We zouden er zelf toch zo goed mee zijn. ...en het zou voor onze medemens ook aangenaam wezen... ...in de samenleving. Zo mocht u ons dan willen gedenken... ...al degenen die geroepen worden voor te gaan... ...sterken en ondersteunen... een geestelijk leven geven... ...en de oefeningen in dat leven... ...en ook versterken en vermeerderen. Gedenkende zo ten goede... uw ganse kerk... ...door de gehele wijde wereld... Och wil Sion genadig opbouwen... Uit het stof en gruis. Uw knechten hebben wel gevallen aan de stenen. Maar een medelijden met Sion's gruis. Of dat u zelf nog wil opstaan. Tot opbouw van uw kerk en Sion. Dat arme zondaren toegebracht werd. Tot de gemeente die zalig worden. Uw naam verheerlijkt, Uw koninkrijk uitgebreid. Die genade smeken we van u. In de verzoening van al onze schulden en zonden. Met dierbare bloed. Dat is eeuwig een verbondswil. Amen. Zingen van psalm 90, het vijfde en het achtste vers. Zo einden ons dagen die haast voortvaren, door uw granschap gaat recht voorbij ons leven, als een spreekwoord van de mensen gedreven, want ons dagen zijn slechts 70 jaar. Of tachtig als het een al beste had, en nadat het een sterk mens lang maakt, en wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 9. Jezus heeft in psalm 90 gezegd, wij vliegen daarheen. Waarheen vliegen wij? Wij vliegen ten eerste naar de dood, ten tweede naar het graf, ten derde naar het oordeel, ten vierde naar onze eeuwige bestemming. Dat hij naar de dood vliegt, leert Gods woord ons. En de toestand in de wereld bevestigt het toch elke dag. Wat is er veel rouw en droefenis? Wat een smart, zelfs tot in het buitenland toe moet er doorleefd worden. Dat we naar het graf vliegen, dat leert ook de ondervinding. Dat we naar het oordeel gaan, leert de, de schrift. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus opdat de niegelijk wegdraag hetgeen door het lichaam geschiet is. Naar dat hij gedaan heeft, het zij goed of kwaad. Dat we naar onze eeuwige bestemming gaan, leert de mond ter waarheid ook. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En u leeft ten ene wat korter, en ten andere en de anderen wat langer... maar Mozes zegt daarvan... het uitnemendste is moeite en verdriet. Heeft de mens niet veel verdriet in zijn leven? Wat een moeite... wat een teleurstelling heeft de mens... met alles wat hij op de wereld meemaakt. Heeft niet de mens een strijd op aarde? Maar ook wat betreft het volk van God... We lezen dat velen de tegenspoedende rechtvaardigen zijn. Maar wat is het een voorrecht, mijn toehoorders. Wat is het een voorrecht als we in al ons leed, in al het verdriet, in alle teleurstellingen en wederwaardigheden van dit leven, dat we een sterkte mogen hebben voor onze zielen. Dat we een steun mogen vinden in het eeuwig verbond dat toch voor Gods kerk een eeuwige troost is in al hun nood. Nu daar wens ik u met de hulp des heren een enkel woord over te spreken, uit 2 Samuel 23 en daarvan het vijfde vers, waar Gods woord en onze tekst al dus luidt. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, Nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. In de voorgelezen tekstwoorden, mijn geliefden, wordt gesproken over het eeuwig verbond ter genade Gods, als een troost en steun voor Gods volk in al de teleurstellingen in dit leven. We hebben in deze woorden te bezien, ten eerste, een noodmoedige bekentenis, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Ten tweede, een betekenisvolle verklaring, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd is. Ten derde, een hartgrondige bekentenis, voorzeker is daar in al mijn heil, en alle lust, ten vierde een hoop vol vooruitzicht, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Ten eerste dan we beluisteren uit de mond van de oude David een noodmoedige bekentenis, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. David is oud, hij spreekt zijn laatste woorden uit, die opgedragen worden aan de kerk des Heeren. Wat ligt er in de laatste woorden van David opgesloten? Dat hij als jongen reeds genade had gekregen. Als jongen was hij reeds geroepen en geheiligd met een innerlijk beginsel om heilig voor God te leven. En weet u wat hij dan gedacht heeft? Hij dacht... Ik heb nu al zo jong genade van God gekregen. Ik zal wel heel wat worden. En als mijn huis gebouwd mag worden, dan zal ik wel een grote en een belangrijke plaats in gaan nemen. Ik zal wel grote eer krijgen. Want mijn huis zal ook wel God dienen en oprecht bij God zijn. Dat dacht hij toen hij jong was. Maar kijk nu eens naar David. Hij is nu gekomen tot het einde van zijn leven. En nu slaat hij een blik op zijn leven. En op zijn huis en op zijn geslacht. En wat moet hij dan eerlijk en uitmoedig beleiden? Heere, het is anders gegaan dan ik gedacht had. En mijn leven is anders verlopen dan ik gehoopt had. Dat David nauw en zeer gezet was op zijn huisgezin, dat kunt u overal lezen. David was door God op de troon geplaatst. En David had dan ook grote belangen bij hetgeen wat er in zijn huisgezin en zijn nageslacht zou omgaan. Van een grote voorrecht wat David te beurt was gevallen, heeft hij getuigd: Wie ben ik, heere, heere. Wie ben ik en wat is mijn huis, dat gij mij tot hier toe gebracht hebt? David had kennis gekregen aan die geestelijke belofte gods, dat de Messias uit zijn lendenen geboren zou worden. Dus nu kunt u toch wel begrijpen, dat uit kracht daarvan dat David met groot verlangen en met grote belangstelling uitzag, hoe dat in zijn geslacht, en in zijn huisgezin en in zijn kinderen zich zou ontwikkelen en openbaren. En vanzelf is die belofte wel vervuld, maar door een heel andere weg dan David dacht. En ook veel eeuwen later, gebeurde niet terwijl David nog leefde, op een andere tijd en een andere wijze. David heeft bittere teleurstelling ondervonden in zijn leven. Dat heeft hij met zijn gezin niet allemaal moeten beleven en meemaken? Mijn geliefden, hij heeft het beleefd dat Amnon tot zulke droevige, zondige daad kwam met Tamar. Want het gebeurde in zijn eigen huis dat een van zijn dochters Tamar verkracht werd. En dat hij als vader het ook heeft moeten beleven dat Amnon het door Absalom werd gedood. En daar is het niet bij gebleven... David heeft moeten beleven dat Absalom ook zelf met drie pijlen doorstoken werd. Maar nu staat er in het eerste vers van ons teksthoofdstuk. Voort zijn dit de laatste woorden van David. Het zijn wellicht niet de allerlaatste geweest. En maar ze behoorden tot die laatste woorden. En zeker de laatste woorden die betrekking hebben... Op zijn nageslacht en betrekking hebbende op de komst van Christus. En op de hoop die hij had op het verbond wat God hem geopenbaard had. Het is in Davids leven altijd anders gegaan dan dat hij gedacht had. David hield grote waarde aan de belofte en hechtte ook grote waarde aan zijn gezin. Want hij meende dat de vervulling van de goddelijke belofte geopenbaard zou worden in een uitwendige bloei van zijn gezin. Maar toen kwamen de bittere teleurstelling. Niet alleen dat hij zoveel onbekeerde kinderen had, maar hij had goddeloze kinderen ertussen. Goddeloze kinderen die het zelfs niet ontzagen tot moord te komen van hun eigen broeder. Zou dat niet tot verdriet en smart geweest zijn in zijn leven? En smart, ja, tot de dag van zijn dood toe. En daarop ziet David nu ook. Als hij zegt, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Och, wat een teleurstellingen toch in die man zijn leven. Wat een teleurstelling in het hart. En dat is nog zo in het leven van Gods Door welke beproevende wegen brengt God menigmaal zijn volk? Zodat ze moeten zeggen, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. En dat ziet niet alleen op het uitwendige in mijn hoorders, maar ik lees in deze tekst nog wat anders. Ik lees ook in de waarheid tussen de regels door, hoewel mijn hart al zo niet is bij God... Want hetzelfde dat David in zijn gezin heeft waargenomen, heeft hij ook waargenomen in zijn eigen hart. En dat zijn ook die teleurstellingen voor hem geweest. Die hem diep ter neergedrukt hebben. Zijn kinderen kwamen uit hem zelf voort. Gods volk heeft uit kracht van de genade die God verheerlijkt in hun ziel het aangelegd op heiligheid. Maar wat is nu de uitkomst? En wat worden ze nu in zichzelf gewaar? niets anders dan onheilig te zijn, en een onheilig en een onrein hart en leven om te dragen, wat zo gedurig van God afwijkt en afdwaalt. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zegt hij in psalm 119. En Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Zoals dat volk verlangt had en zo menigmaal gezucht heeft om de zonde te boven te komen en alle ongerechtigheid gedood te krijgen. Nogthans heeft de Heer deze wegen met het volk gehouden. Namelijk wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En u moet een kind van God zulke bittere teleurstellingen doorleven, die hem gedurig naar beneden drukken, en die ook in hun ziel door Gods geest een toevlucht nemen verwekken, tot dat bloed als verbond. Want voor wie zal die persoon waarde krijgen? Anders dan voor een verloren volk, voor een zuchtend volk dat zichzelf leert kennen, als een die mij is, van de hoofd tot de voeten toe. Voor een volk hier op de wereld dat niet altijd in dit meesters zal moeten zwerven, maar dat de tijd eens aanbreekt dat ze voor eeuwig van de zonde verlost zullen worden. Daar strekt zich immers het heimwee van dat volk naar uit. Om eenmaal te wandelen in die witte klederen en wit gemaakt te zijn in het bloed des lands. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, maar vele teleurstellingen vol van wederwaardigheden, vol rampen en onheil, evenwel. Mijn sterkte ligt in mijn God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld. Dat brengt ons tot de tweede hoofdgedachte, de troost, de bemoediging en het behoud, die voor Gods kerk ligt in het eeuwige verbond. Lees in Genesis 49 dat Jacob daardoor gesterkt werd. Voorzeker is daarin al mijn heil en lust. Dat verbond is een verbond van God. Want daar staat in de tekst, Hij Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld. Het is van God uitgehaald, Een eenzijdig verbond, een onveranderlijk verbond maar wel een verbond wat hem in een dierbare gemeenschap met God bracht. Het is een eeuwig verbond en een welverordineerd verbond. Waarom spreken wij van een eeuwig verbond? Omdat het begin van dat verbond in de eeuwigheid ligt. En omdat het een verbond is wat tot in eeuwigheid duurt. Maar ook omdat het een verbond is welk zinhoud eeuwig is. Het is een eeuwig verbond, want voor iets van mij begon te leven was alles reeds in uw boek geschreven. En op een andere plaats zegt David, ik zal van het besluit verhalen. En in Jeremia zegt God, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dus dat wil zeggen, het verbond komt voort uit de eeuwige liefde Gods. En daar ligt de vastheid in voor Gods volle. Het is niet met de tijd begonnen en het zal ook niet met de tijd eindigen. Het is niet pas aangevangen toen wij het verbond aanvaarden en in hetzelfde overging. Maar het is van Gods zijde vrij machtig en eeuwig en onveranderlijk kan niet vernietigd worden. Er is voor het volk van God niets vaster dan hun eeuwige zaligheid en eeuwig behoud. Petrus zegt, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, maar dan ziet hij het van mensenkant. Van Gods kant gezien is het echter vaste zekerheid, de rechtvaardige zal zeker zalig worden. Dus dat verbond wordt van twee kanten gezien. Van Gods kant wordt het bezien, maar ook van mensenkant wordt het beleefd. O, dat volk moet met al zijn doen en laten voor eeuwig erbuiten vallen. Maar God heeft het gewild, daarom worden ze zalig. Het verbond duurt ook tot in eeuwigheid. Vrees niet, gij klein kuddeke, het is uw dus vaders welbehagen om u lieden het koninkrijk te geven. Dus wat er ook gebeurt, mijn geliefden, het is een eeuwig verbond. Hier kunnen verbonden verbroken worden. Maar dat verbond kan nimmer verbroken worden. Dat houdt eeuwig stand, omdat God dat eeuwig verbond geopenbaard heeft, uit de ingewanden van zijn eeuwige barmhartigheid. En wat nu de inhoud van dat verbond betreft, al de weldaden die dat volk hier in de tijd mag ontvangen. zijn ook eeuwig. Ze hebben een eeuwige waarde. Denk maar aan Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het gaat niet over koren en wijn en olie. En over de bloei van ons huis en de welvaart van ons gezin of persoon. Het gaat in dit verbond over eeuwige dingen. En is dat geen sterke grond om in al onze benauwdheden de toevlucht te nemen tot dat eeuwig verbond? Er zijn maar drie dingen waar een kind van God in de wereld betrekking op krijgt. Ten eerste op God, ten tweede op zijn woord, ten derde op zijn volk. Want God is eeuwig, het woord is eeuwig en het volk zal ook eeuwig zijn. De poorten der hel zullen het niet overweldigen. O, het is zo'n gelukkig volk, geliefd. Denk maar aan die arme Lazarus en aan al Gods volk in de gang van hun leven. Als ze de voetstappen van Christus mogen drukken. O, zouden wij die God niet roemen en prijzen? God is hij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dat kind in Bethlehem geboren is de eeuwige zoon des vaders... ...en die krijgen ze nu uit genade. Onze koning is van Israëls God gegeven. En wat dat volk krijgt, dat kan geen Satan in de hel meer wegnemen. Het zit niet in hun hoofd, het zit in hun hart. Het is des vaders welbehagen geweest dat in Christus al de volheid wonen zou. Daar ligt het in verankerd en vast. En die zegeningen die voortvloeien uit dat verbond, worden allemaal groter, allemaal voortreffelijker, kostelijker en dierbaarder voor dat arme volk. Het is waar dat volk moet vaak zuchtend over de wereld gaan, maar dat wil niet zeggen dat ze ook niet eens mogen zingen, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van scheren wegen. Dat volk heeft ook ogenblikken door de geest geschonken, dat ze mogen zien hetgeen hun van God geschonken is. En als ze het geloof erbij krijgen, dan wordt de twijfel buiten gesloten. En het gemonkt open, dat ze mogen rommen in dit eeuwig verbond. Laat er dan gebeuren wat er gebeuren wil. Al veranderde de aarde haar plaats. En al werden de bergen verzet in het hart der zee. God is in het midden van hen. Maar we zeiden dat een tweede eigenschap van dat verbond is. Dat het wel geordineerd is. Wat is de orde in dat verbond? Ik zal kort zeggen. Orde is de schikking van de dingen op zo'n wijze in een zodanige betrekking en in zo'n onderlinge afhankelijkheid dat ze alle aan een eigen doel kunnen beantwoorden. van dat verbond uit te spreken? Slechts op drie hoofdzaken wil ik u wijzen. Op de oneindige wijze beleid Gods in dat verbond. Op de plechtige bevestiging en op de krachtige uitvoering. Die drie genoemde zaken, die geven de orde aan van het verbond der genade. Het oneindige wijze beleid, dat is gegrond in de eeuwige wijsheid des vaders. En ten tweede die plechtige bevestiging en waarborg. Het ligt in het bloed en het offer van de Zoon. En de uitvoering ervan, dat ligt in de persoon van God, de Heilige Geest. Nogmaals, wat het eerste aangaat... Die eeuwige wijsheid van de Vader wordt in het verbond geopenbaard. Al wat in het verbond wordt geordineerd en beschikt, komt voort uit als vaders liefde en uit als vaders wijsheid. Gods liefde en wijsheid blijkt er zo des te duidelijker uit. Hier kennen we nog maar ten delen. Maar zoveel wordt er toch reeds van ontdekt, dat een waar kind van God met Paulus uitroept. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, gewoon door grondelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen. Maar dat verbond, zeiden we, heeft ook een plechtige bevestiging, gewaarborgd in het bloed van de Zoon. Vandaar dat het bloed van Christus het bloed als verbonds en het bloed als Nieuwe Testaments genoemd wordt. Dat bloed maakt het ongeroepelijk en onveranderlijk vast, want het testament is vast in de dood. Daarom wordt er ook in het formulier gezegd dat Christus door zijn dood en bloedstorting het Nieuwe en eeuwige Testament besloten heeft toen hij zeide, het is Volbracht. Al wat uit zijn mond uitgegaan is, blijft vast en onverbroken. Maar als dat nu alles geschied is, hoe wordt dan verder de orde in dat verbond uitgevoerd in het leven van Gods volk? Wel, dat ligt vastgelegd in het werk van God, den heilige geest. De geest heeft op zich genomen om... Ten eerste onze zielen te verzekeren van alle dingen aan de zijde Gods. En de heerlijkheid van dat verbond te openbaren. En het goddelijk licht daarover te verspreiden. En de bedoeling Gods ons bekend te maken. En dan vervolgens aan onze kant ons hart te bewerken dat we het aan hem overgeven. En dat we hem als de God als verbonds gaan beminnen en vrezen. En om de waarde van dat verbond zo diep te mogen inzien. En daarop te mogen rusten en zinken met ons gehele hart. En zo geloven dat God het gewis zal uitvoeren. Zie hier nu mijn geliefden, u iets van deze orde aangetoond. Zou er nu iets aan ontbreken? Is daar niet in alles in alles wel geordineerd. De dichter zingt in psalm 138, Gij hebt uw woord en trouw verheven. O, oh, dat verbond is in alles lieflijk en welluidend. Er is in dat verbond levendmakende genade, volhardende genade, vergevende genade. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Alle genade die nodig is om ons te brengen tot de vreugde gods, ligt in dat verordineerd verbond. Het is ook wel geordineerd ten aanzien van de zonde. Er was grote heerlijkheid en schoonheid in het eerste het werkverbond. Daarin was echter geen orde gesteld op de zonde. Want toen de zonde tussen beiden kwam, werd het eerste verbond vervallen en verbroken. En was van geen lijn nut. Maar in dit verbond der genade is er ook een orde gesteld die betrekking heeft op de zonde. Zodat Gods kinderen in geen zonde zullen vallen. Of de genade van het verbond zal zich veel verder uitstrekken over de zonde. Over de zonde tot volkomen vergeving. En deze laatste eigenschap van dat verbond, dat het wel verordineerd is, ook ten opzichte van de zonde, dat maakt het toch zo vast. Dat maakt het toch zo zeker. Het, indien het niet wel bewaard en niet vast en zeker was geweest, zou het ons ook niet tot vertroosting kunnen dienen. Maar de zekerheid van dat verbond ligt hierin, dat het met een Gods verzegeld wordt in zijn bestendigheid en vastheid en dan door de tussenkomst van Christus in zijn dood en wederlevend worden. Waarin God de erfgenamen willende de zekerheid bekend maken, is met een eed daartussen gekomen. Zo vast ligt het in de eedswering Gods, en in de dood van de middelaar Jezus Christus. En in zijn opstand dingen hemelvaart, al zou hij altijd leeft, om voor ons te bidden. Dat brengt ons tot de derde hoofdgedachte. Voorzeker zegt David. Is daarin al mijn heil en alle lust. Een vaste, een ootmoedige en een openhartige erkentenis. Deze waarheid heeft de Heere eens voor mijn ziel. Tot grote bemoediging willen gebruiken. Op mijn veertigste verjaardag had ik zulke diepe, vernederende boodschap in mijn hart gekregen. Uit Psalm 95. Veertig jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Ik heb gezegd, het is een volk altijd dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. Ach geliefden, ik moest het alles toestemmen. En als ik terugzag zag op hetgeen wat er achter me ligt, moest het alles herkennen. En wat bleef er dan anders over dan die beschaamde veroordeling voor God. Oh, ik kon voor God niet bestaan. Het was alles schuld en nog eens schuld. Maar op de avond van die dag liet de Heer me de andere kant zien. Wie hij nu voor mij geweest was in al die jaren. Zijn trouw was groot over mijn persoon, over mijn huis, maar ook wat men aan betreft. O, wat was voor mijn ziel een blijdschap en een sterkte. O, die troost in Gods verbond, bij al die teleurstellingen die er geweest waren. Wat een grote genade is het toch om in ons leven een tijd te leren kennen dat dat dierbare verbond voor ons ontsloten wordt, opdat we het zouden leren waarderen. Want in dat verbond ligt de sterkte en de kracht voor ons hart, en voor ons leven en voor onze ziel. Daar mogen we in berusten. Och, het zijn zulke dierbare zaken, mijn geliefden. Het is vol van goddelijk geheim. Het zijn die schatten die in de duisternis liggen. Het zijn die verborgen rijkdommen. Waar dat verbond verklaard wordt en ingewilligd mag worden, daar blijft niets anders over dan welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En om in dat verbond rust te mogen vinden en stil te zitten en te betrouwen, en dat zal dan uw sterkte zijn. Hij zei in zijn, zijn oude schipper... Zalig worden met de handen op de knieën. Ja, uit genade zijt gij zalig geworden. O, die waarde die ligt in dat verbond. Maar ook in de bediening van dat verbond. De bediening van dat verbond door hen die de goede boodschap doet horen. Die vrede verkondigt, die doet horen en tot Sion zegt uw God is koning. Er is immers toch geen ander fundament om te prediken. Al wat daar buiten ligt is drijfzand. En zal geen stand houden in de dag der eeuwigheid. Maar dat verbond waar mijn tekst van spreekt. Weet van geen wijken of wankelen. En dat verbond van Christus. Die hoogte en die breedte is ook nooit te meten. Er is geen einde aan. De bruid zegt. Koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Blijft er dan nog twijfel over? Zou het dan een twijfelachtige zaak zijn? O nee, geliefden. Voorzeker, voorzeker is daar in al mijn huil en al mijn lust. David wil eigenlijk zeggen, als mijn ziel eens verblijd is... ...is dat alleen uit kracht van dat dierbaar verbond. Met zichzelf kon hij niet meer verblijd zijn... Ook niet in alles wat hij geleerd en ondervonden had. Want God had er de grond uit weggenomen. Maar nu was in dat verbond al zijn lust en al zijn vermaak. Waarom? God zelf is in dat verbond. En dit behoort tot de aard van het verbond. Toen God kwam om het verbond met Abraham op te richten, zei hij, ik ben God de Almachtige. Hij sprak daar geen woord van hetgeen hij voor Abraham wilde doen. Alleen, ik ben God de Almachtige. En verder vordert hij gehoorzaamheid. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Abraham moet er in berusten dat God zelf in dat verbond is. Het wil eigenlijk zeggen, vertrouw het aan mij toe. En de gewenste rust zal ik u schenken. Ik neem het alles op mij. Ook zegt de Heer in Zachariah: ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Nu hier hebben we dan de eeuwige fontein en de oorsprong van alle vertroosting. God heeft zijn verbond zo gemaakt dat hij er zelf in is. Hij is al genoeg samen erin. Dus alles wat wij tekort schieten, komt niet door gebrek aan volheid in de fontein der zaligheid. En door gebrek aan geschiktheid in de middelen om het aan te brengen. Maar het ligt in ons gebrek aan geloof om het te ontvangen. Niet alleen is God de Vader in het verbond, Christus is ook in het verbond. Galaten 3, tot Abraham en zijn zaad zijn de beloften is gesproken. Hij zegt niet aan de zaden als van velen, maar van één, uw zaad, het welk is Christus. In alle beloften aan Abraham gegeven werd op Christus als het beloofde zaad bedoeld, zodat Christus met al zijn weldaden hun eigendom zal zijn. Hij ligt in het verbond opgesloten. Wat nog meer? Al de beloften Gods liggen in het verbond. Een onuitsprekelijke verscheidenheid aan beloften, betrekking hebbende op alle zonden die ons in deze wereld kunnen overkomen. Ten is ten male onmogelijk dat enige gelovige ooit aan niets behoefte zou hebben, zonder dat er een of andere beloofde genade is overeenkomstig die behoefte. Dat ligt ook alles in het verband. Alle behoeften die we in dit leven nodig hebben... liggen in het verband. Want de oorsprong is God zelf... die onuitsprekelijke fontein... van overvloedige hulp en genade. En let op de middelen om het te bezorgen. Christus is dezelfde. Dus alles wat wij nodig hebben... wat hij verworven heeft... Daarvoor heeft hij wel middelen om ons er deelgenoot van te maken. En die middelen zijn onder andere de beloften. Zodat er niets aan kan ontbreken. Nu, daarin was dan David zijn grondslag en al zijn vermaak. Zijn enigste vermaak. En wat was daar de vrucht van? Een levendige hoop op de verbonds een levendige betrekking in zijn ziel, om eenmaal verwaardigd te worden, met de ganse kerk des Heeren in te stemmen, wat we samen zingen uit Psalm 89, het eerste en het zevende vers. Van des Heeren goedheid zal ik zingen altijd, zijn waarheid zal ik roemen met harte verblijd want het is openbaar dat zijn genade zal blijven tot in der eeuwigheid. Al zo men ziet beklijven de hemel die hij heeft gemaakt om te bewijzen de zekerheid zijner waarheid niet om vol prijzen. T eerste en zevende van Psalm 89. De sprekende tekstwoorden ook van een hoopvol uitzicht. Hoewel hij het nog niet heeft doen uitspreiden. <tiek> het hoopvol uitzicht van David was op de vervulling van de belofte die God hem gedaan heeft. Dat uit zijn lenden de Messias zou voorkomen. Naar die komst van Christus in het vlees, was de hoop van David. Hetzelfde lezen we van Abraham, dat hij met verheuging verlangd heeft om de dag van Christus te zien. Ja, dat hij hem heeft gezien en verblijd is geweest. Dat is geestelijk door het geloof heeft hij hem gezien. Zo was het ook bij David. Dat lichamelijke zien daar is hij niet toeverwaardigd geworden. Maar daarom was voor hem geen hopeloze zaak. Oh nee, hij wist dat de tijd zou aanbreken dat Christus uitspruiten zou. Doch dat het door zulke wegen heen moest als dat het in Davids leven ging, dat had hij nooit geweten. En dat het rijk der tien stammen nog weggevoerd zou worden later naar Assyrië, <coughs> En dat Juda in Babel in ballingschap zou komen... En dat het zou wederkeren. En dat dat alles nog ruim vier. En dat het dan nog ruim vierhonderd jaar zou duren. Eer dat God zijn belofte zou vervullen. Dat heeft David nooit kunnen vermoeden. Maar zo is het toch gegaan. En dan aan het einde van alles. Zou er een reisje voortkomen uit die afgehouwen tronk. Dus geen uitgehouwen tronk hoor maar een afgehouwen tronk van hij zij, een schuit uit zijn wortelen zal die gezegende vrucht voortbrengen. En op dat uitspruiten, daar ziet David op. En daarin ligt dan de eeuwige bevestiging van de verbondsweldaden in het genadeverbond vermaakt aan David en aan de ganse kerk, opdat ze de waarheid God zouden herkennen, dat niet alleen aan de ziel geopenbaard was, maar dat het ook aan de ziel bevestigd zou worden en verzegeld door de Heilige Geest. Dus geliefden, dat volk dat krijgt een hoop, een levendige hoop buiten zichzelf. Die hebben een verwachting die niet zal worden afgesneden, een hoop die eenmaal vervuld zal worden. Maar aan deze zijde van het graf blijft het voor dat volk een kennen te delen en een profiteren te delen. Maar straks, straks zullen ze hem zien gelijk hij is. O wat zal het eens zijn. O wat zal het eens wezen. Verlost van smart, verlost van pijn. Verlost van alle onvolkomenheden. En dan God de Vader en God de Zoon, en God de Heilige Geest, eeuwig te mogen aanschouwen, en dan van aangezicht tot aangezicht Hem te kennen. O, daar zullen we ten volle verzadigd worden met zijn beeld. Daar zal de volle heerlijkheid Gods te liggen, voor al het volk des Heren. En weet u wat er ook nog in opgesloten ligt, geliefden? De erkenning van God en de dankzegging voor al de wegen van teleurstellingen en smart hier in dit leven ondervonden. Daarom staat er, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nogthans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld. O, oh, wie zal de waarde ervan toch kunnen uitspreken, mensen? Wat hebben we toch vele noden en vele ellenden en zoveel wederwaardigheden. Och, waarom moet ik beginnen en waarom moet ik eindigen? Alles om ons heen is donker. De wereld leeft in afval en de kerken gods leeft in een diep verval. Zou het dan niet groot wezen? Al zouden we straks elkaar hier nooit meer weer zien aan deze zijde van het graf. Als wij elkaar straks mogen zien voor de troon van God en voor het land. O, oh, daar zal alles vergoed en verzoet worden. Hier is het allemaal teleurstelling op teleurstelling. Maar God vergeet zich niet. O, oh, neen, nog in het een, nog in het ander... De Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar eens zullen we mogen zeggen. O Heer, ik dank u daarvoor. Ik dank u eeuwig. Eeuwig dank ik u daarvoor. Met al onze vijandschap. En met al onze tegenstand. Zal het straks gelukkig ook eeuwig over zijn. O, dat God ons doet leven uit die verbondsgenade en uit die verbondsbeldaden En uit die verbondsgod en uit die verbondsmiddelaar. O, dat we hem eeuwig mogen roemen. O, dat we hem eens eeuwig mogen prijzen en lof zeggen. Dan zullen we moeten getuigen, here, Wat heb u toch een dierbare weg met mij gehouden. Straks zal elk kind van God moeten zeggen, O <coughs> oh, lieve Heere Jezus, U hebt toch al die wegen voor mij nodig geacht. U hebt ze voor mij geopend. En wel opdat ik U des te meer zou liefhebben, En opdat ik U meer en meer zou omhelzen. En dat mijn gehele hart en ziel aan U zou toebehoren. Om dan straks voor eeuwig bij de Heere te zijn. Daar is geen man, geen vrouw, geen kind meer. Daar is alles weggevallen en daar zou God alles en in allen zijn. Maar nu gij die over de wereld gaat in het gemis van uw dierenbaren die God van u heeft weggenomen... De Heere zij u tot kracht en sterkte uit dit verbond. We hebben samen veel doorleefd en met elkaar doorworsteld, en gedurig Gods aangezicht gezocht in onze nood en dood en in zoveel omstandigheden. Och dat u nu verwaardigd mocht worden om die enige troost, om iets ervan te leren kennen. Ik zou het u zo van ganser harte gunnen en toewensen... ...rouwdragenden in ons midden... ...dat God daar iets van mogen schenken... ...of dat de bediening toch niet tot een oordeel... ...maar tot een eeuwig voordeel mogen zijn. Och, bloed en tranen komen er straks wellicht bij vernieuwing over ons... ...maar, mijn hoorders dat u een toevlucht tot die God mag nemen, en dat u het mag ervaren, die in de schuilplaats als allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Nu dan, de Heere vervullen uw noden, en hij mag zijn bedrukt en bekommerde volk nog eens vrijmaken en verlossen, hart en mond vervullen met zijn vreugde, en dat het slot nog eens van uw mond mag afgaan, omdat u roemen mogen in de Heere, in hem die daar gezeten is, aan de rechterhand des vaders, tot verheerlijking van zijn naam. Zodat u troost en uw sterkte in de God als verbonds mogen zijn. Nooit zult u met die God beschaamd uitkomen. O, mijn onbekeerde medereizer, mist ge dat alles nog? hebt je ge nog geen kennis aan dien God en van die goddelijke zaken? Ach, wat is uw armoede dan groot? God openen nog uw ogen, eer het voor eeuwig te laat is. Hij bewerkt uw hart door zijn geest, om met smart en droefheid te beseffen wat het is om voor eeuwig buiten God te liggen. Groot is nog het voorrecht dat u nog onder de bediening van het verbond mag verkeren, maar het is te kort voor de eeuwigheid. Allen die daarop steunen en hun hoop opstellen voor de eeuwigheid, die zullen zich bedriegen. Och, misleid toch uw zielen niet. Denk maar aan wat Paulus verklaart van het vleeselijke Israël, dat ze zoveel genoten en doorleefd hadden. Maar in het merendeel heeft God geen welbehagen gehad. En ze zijn gevallen in de woestijn. Het is nodig om in het verbond opgenomen te worden. En dat zal ook alleen maar sterkte en troost geven in dit leven. Nu dan. De heren zegene daartoe de bediening. Om zijn zoons Christus wil tot waarachtige bekering maar ook voor de waar bondeling tot moed en sterkte, opdat hun ziel in de onwrikbare vastheid van het eeuwig verbond zich mag verheugen en verlustigen tot in eeuwigheid. Amen. Eindig met dankzij. Aanbiddenswaarde en getrouwe God, die dezelfde zijt wat uit stof is neemt een eind. Door de tijd die alles schendt. Maar gij o oh, eeuwig opperwezen hebt geen verandering te vrezen. Gij die de eeuwenacht als uren zult alle eeuwigheid verduren. O dat u voor ons een enige troost, een enige steun, een enige sterkte, een enige houvast mogen zijn. In leven maar ook in ons sterven. Of het bewust of onbewust meemaken, weten we niet. En maar, hoe dat ook zij, als er maar voor rekening van u mogen liggen in ons leven, zullen we het ook in ons sterven zijn. Ja, tot in de zalige eeuwigheid, u mocht het genadig willen werken, onder ons, onder de ons, en onder de jeugd, en onder de jonge mensen, ook bij het ouder worden. Uw naam tot eer en arme zondaren tot zaligheid ook in het verdere van deze dag. In het voorgaan en in het luisteren wil u hulpgenadig verlenen om Jezus' wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 74 het negentiende vers. Gedenk Heer aan uw opgericht verbond. De wijl taardrijk zo hard is onderdrukkend, en dat het onder geweld en last bukket der bozen die veel zijn tot deze stond. 19e van Psalm 74. Dat tot ouderling is gekozen, J. Westerbeke, die zijn verkiezing heeft aangenomen. Wettige bezwaren kunnen de Scriba worden bekendgemaakt. En de preek was van Dominie Lamein. Eindig nu met de zegenbeek. O vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo, maak ons uw beeld gelijk. O geest, en tuwe troost ons neer. Drie enige God. We are laying say all the